De Franse president Sarkozy heeft gezegd dat Frankrijk optreedt... na een verzoek daartoe van VN-chef Ban Ki-moon. De secretaris-generaal heeft de Fransen gevraagd te helpen... om burgers in die voorkust te beschermen... en wapens van Gbagbo's aanhangers te vernietigen. Zittend president Gbagbo weigert plaats te maken... voor de winnaar van de verkiezingen, Watara. In Abidjan neemt de weerstand tegen Fransen en andere Westerlingen toe. Twee Fransen werden vandaag uit hun hotel in Abidjan ontvoerd... door strijders van Gbagbo. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken maakt zich ernstig zorgen over de situatie van Nederlanders in Ivoorkust. Hij zegt dat 29 mensen zich ophouden in oorlogsgebied in Abidjan. Twee Nederlanders zijn buiten de stad en zeven hebben een toevlucht gezocht in een kamp van het Franse leger. Volgens Buitenlandse Zaken kan Nederland wel een beroep doen op de Franse militairen als er meer mensen naar het kamp willen. Nederlanders in Abidjan kunnen snel worden opgehaald. De Tweede Kamer overlegt donderdag met Rosenthal over de situatie in Ivoorkust.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 Afgelopen zaterdag werd bij reactor 2 een lek ontdekt en het stond niet gelukt om het te dichten. Veel water dat nu wordt weggepompt was door de tsunami in een opslag bij de centrale terechtgekomen. Die was niet voor water bestemd, maar bleek wel waterdicht te zijn. Daarom wordt die ruimte straks gebruikt om zwaar radioactief water in op te vangen. Staatssecretaris Knapen voor ontwikkelingssamenwerking schort een deel van de hulp aan Jemen op. Reden daarvoor is de onrust in het land en het optreden van de regering tegen de bevolking. Jemen zou dit jaar bijna 24 miljoen euro van Nederland krijgen. Daarvan wordt de uitbetaling van bijna 15 miljoen opgeschort. Het zijn bijdragen die ten goede komen aan overheidsprojecten, zoals bijvoorbeeld investeringen in de watersector. Nederland geeft wel 9 miljoen euro aan jemenitische projecten die via ontwikkelingsorganisaties direct ten goede komen aan de bevolking, zoals een hulpverleningsproject voor zwangere vrouwen. Vijf verdachten van de aanslagen op 11 september 2001 worden toch berecht in Guantanamo Bay, de Amerikaanse militaire basis op Cuba. Berechting door een civiele rechtbank is daarmee van de baan. Onder de vijf is Khalid Sheikh Mohammed, die zegt dat hij het brein was achter de aanslagen. President Obama had direct na zijn aantreden gezegd dat Guantanamo Bay binnen een jaar zou worden gesloten. Alle verdachten zouden worden berecht door burgerrechtbanken. Mensenrechtsorganisaties hadden daarop aangedrongen. Vorige maand zette Obama de deur voor militaire berechting weer open. Hij gaf de schuld aan het Amerikaanse congres, dat volgens hem niet meewerkt aan civiele berechting. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa maakt zich zorgen over de persvrijheid in Turkije. In een rapport van de OVSE staat dat 57 journalisten in Turkije vastzitten. Ze zitten vaak lange gevangenisstraffen uit, oplopend tot 166 jaar. Daarnaast lopen er nog 700 tot 1000 strafzaken tegen journalisten. De meeste van hen zijn opgepakt op grond van de antiterreurwetgeving. Volgens de OVSE maakt Turkije daar misbruik van. De organisatie benadrukt dat de nationale veiligheid geen argument mag zijn om de pers aan banden te leggen. Ook de EU volgt de zaak met argusogen. De persvrijheid in Turkije is een belangrijk criterium voor een eventueel EU-lidmaatschap. In Congo zijn 32 mensen omgekomen toen een vliegtuig van de VN verongelukte. Het toestel wilde landen in een regenbui in de hoofdstad Kinshasa. Na een ruwe landing brak het in stukken en vloog in brand. Het VN-vliegtuig kwam uit Kizangani in het Noordoosten... en had 33 mensen aan boord. Eén van hen heeft het ongeluk overleefd. De VN heeft zo'n 19.000 militairen in Congo. Ze moeten de burgerbevolking beschermen... in de voortdurende gevechten tussen verschillende groepen. Het weer... Vannacht op de meeste plaatsen droog, morgen veel bewolking... en vooral in het noorden regen. Verder een stevige wind uit het zuidwesten. Het wordt tussen 11 graden op de Wadden en 16 graden in Limburg. Woensdag meer zon en het wordt zacht... met een middagtemperatuur van zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht vrienden.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 is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden, binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. De twee Maastrichtse tienermeiden... die spoorloos verdwenen tijdens een schoolreisje naar Parijs... zijn terecht. Een Godzegen, voor hun ouders natuurlijk... en hun begeleiders. Na de opluchting komt de woede. Dat weet ik nog goed. Mijn broertje verdween vroeger om de haverklap... het liefst in drukke winkelcentra. Ik moest de angst van mijn ouders aanzien... terwijl we naar zich op zoek gingen naar hun andere kind. Overigens was hij meestal te vinden bij de rode noodknop van de roltrap... waar die ook vaak op heeft gedrukt. Na de opluchting kwam inderdaad de woede. Terwijl mijn ouders niet keken, kneep ik hem en hard... als straf voor de zorg die hij ons had aangedaan. En dat onderging hij gelaten. Een pijntje in ruil voor het avontuur. Ik hoop dat het avontuur van die Maastrichtse meiden groot genoeg was... ter compensatie van de kneepjes die zij nog gaan krijgen. time. Love sneaking up on you van Bonnie Raitt. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen. Het smeult al langer in die voorkust, maar de situatie lijkt nu echt uit de hand te lopen. De VN heeft de Franse militairen daar gevraagd om burgers te beschermen, desnoods met geweld. Intussen durven burgers de straat niet meer op. We spreken met Jan-Pieter Oler van de Nederlandse ambassade, die zich in het Franse legerkamp bevindt. IWW is zoek de ontwerper van het beroemde Vogelneststadion voor de Olympische Spelen... China's bekendste kunstenaar en dissident... werd gisteren op het vliegveld in Beijing opgepakt... en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. We bespreken de verdwenen WW met twee mensen die hem hebben ontmoet... oud-China-correspondent voor NRC Bettine Vriesekoop en Suan van der Zijp, curator van het Groninger Museum. En dan Tolstoy, de Russische literaire reus... Wie zijn meesterwerken zoals Oorlog en Vrede niet heeft gelezen... kent in ieder geval zijn naam en faam als schrijver. Maar Tolstoy was ook een gedreven pedagoog... met een verrassend moderne kijk op het onderwijs. Ontwikkelingspsycholoog Dolf Koonstam herontdekte een dagboek... van een leerling van Tolstoy uit 1917. En hij is straks in de studio om de onbekende kant van Tolstoy... voor ons toe te lichten. En dan Obama, die gaat op voor een tweede termijn. Dat maakte hij vandaag bekend. Yes, we can waar de legendarische woorden waarmee hij in 2008 won. Maar hoe bedenk je nog zoiets? In 5 voor 12 wagen drie heren met kennis van zaken zich aan een advies voor Obama. Dat allemaal het komende uur, maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 4 april. Waar rook is, is vuur volgens het openbaar ministerie. Drager van de militaire Willemsorde Marco Kroon heeft cocaïne gebruikt. En daar is meer dan genoeg bewijs voor, zegt het OM. Het is aangetroffen in zijn jas, het is aangetroffen in zijn broek... Hij is aangetroffen in zijn auto, op de bestuurdersplaats en op de vloer. Ook in borstharen van de militair zijn sporen van de druk aangetroffen. Kroon verklaart dat anderen dat in zijn drankje moeten hebben gedaan. Anderen die jaloers zijn op zijn Willemsorde. Als ik die Willemsorde niet had gehad, was dit ook nooit gebeurd. Dan was ik gewoon maar een kapiteintje geweest. Die, uh, maar dan, dan, dan was dit niet gebeurd. Advocaat Knoops roept morgen een drugstestkundige op die dat zal bevestigen. Die zeggen eigenlijk: je kunt aan het onderzoek dat is uitgevoerd aan de borsthaven van de heer kroon geen conclusies verbinden. Als kroon wordt veroordeeld voor cocaïnegebruik, dan kan hij zijn Willemsorde kwijtraken. Voor alle andere leden in die hoogste militaire orde geldt dat kroon hoe dan ook een held blijft. Eens held blijft held. Ook als er achteraf nog eens een incident zou zijn. Alleen voelt die held zich al veroordeeld. Wanneer er zo'n vrijspraak gaat komen, zal er altijd een. een een schaduw hangen van hij zal wel een goede advocaat hebben gehad. Rechtszaken beheersten het nieuws. En zo bepaalde de rechter dat het Don Bosco College in Volendam... het dragen van hoofddoekjes voortaan mag verbieden. De rector van de katholieke school vond een felicitatie wel op zijn plaats. Het is jammer dat het uiteindelijk tot een rechtszaak moest komen. Maar het is wel prettig dat de rechter op basis van onze argumenten... ons gelijk heeft gegeven. Verder werd in de klimopzaak, die draait om vastgoedfraude... de voorzitter van de rechtbank met succes gewaakt had tijdens de zitting een bekend gedicht van Hieronymus van Alven voorgedragen. Jantje zag eens pruimen hangen. O, als eieren zo groot. Dit was overigens geen fragment uit de rechtszaal. De rechter had het gedicht niet in context geplaatst... en dus was volgens de wrakingskamer de schijn van vooringenomenheid gewekt. In Fukushima is men begonnen met zo'n 11 miljoen liter... licht radioactief water in zee te lozen... Dat is nodig om ruimte te maken voor water dat zwaarder besmet is door de beschadigde kernreactor. Een woordvoerder van de kerncentrale vertelt dat het er niet op lijkt dat het lozen een gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Het duurt nog anderhalf jaar, toch is president Obama nu al gestart met de campagne voor zijn herverkiezing. Het lijkt een van de duurste verkiezingscampagnes te worden uit de Amerikaanse geschiedenis. Misschien dat daarom Obama heel voorzichtig begint met een reclamespotje op zijn website. I don't agree with Obama on everything, but I respect him and I trust him. There are so many things that are still on the table that need to be addressed, and we want them to be addressed by President Obama. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Dan heeft mijn collega Juris Stubenitski de krant van morgen al vastgelezen. Ja, goed nieuws voor studenten in Spits. De komst van de langstudeerboete staat op losse schroeven. De SGP vindt het niet in de haak dat ook de huidige studenten... een boete van 3000 euro krijgen als ze meer dan een jaar vertraging oplopen. De steun van de SGP is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. En waarschijnlijk ook na 23 mei in de nieuwe Eerste Kamer. De partij is op zichzelf niet tegen de zogenoemde halbeheffing... maar vindt dat mensen die nu studeren buiten schot moeten blijven. Deze groep wordt overvallen en kan niks doen om eraan te ontkomen, zegt de SGP. De partij wil dat de staatssecretaris de huidige studenten ontziet... maar Zijlstra wil zijn boete komend studiejaar al gaan invoeren. ING gaat het personeel bijpraten over de affaire met de bonussen... In 21 informatiebijeenkomsten mag het personeel de directie ook laten weten hoe ze de afgelopen week hebben ervaren, al dus de Volkskrant. ING kreeg veel kritiek na de jaarbonus van 1,2 miljoen euro aan bestuursvoorzitter Homme. Na de ophef erover zag Homme ervan af. En ING wekte daarna opnieuw de woede van velen... door alleen aan rijke klanten een uitlegbrief te sturen. En nu wil de directeur van ING weten wat voor invloed al die ophef heeft gehad... op medewerkers en het contact met klanten. Ook gaat de bankdirectie in op de richting voor de toekomst. Oudere homo's voelen zich niet thuis in verzorgingstehuizen. Bij het Nationaal Ouderenfonds komen steeds meer meldingen binnen... over homo's die worden gepest, gemeden of buitengesloten. De Telegraaf schrijft over de oplossing van het fonds. Een landelijk keurmerk voor homovriendelijke tehuizen. Het heet De Roze Loper. Vorig jaar begon een proef. En inmiddels zijn bijna 25 tehuizen bestempeld als homovriendelijk. En nu wil het oudere fonds die roze loper uitbreiden. naar alle 1500 verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. Een homoseksuele bewoner moet zich veilig voelen, zegt een woordvoerder. En zich dus niet gedwongen voelen om bij de foto van de overleden partner te zeggen dat het om zijn broer gaat. In de isoleercel een muziekje opzetten, vanaf een verwarmde lichtbank... uitkijken op de natuur en even bellen met een verpleegkundige. Het kan in een psychiatrische instelling in Den Haag, meldt het Nederlands Dagblad. Het is volgens de krant de eerste isoleerruimte die op deze manier is ingericht. Bijzonder eraan is dat patiënten met een paneel alles kunnen regelen. Het idee is dat ze zo meer de regie hebben... en niet het gevoel krijgen te worden vergeten. Een isoleercel is vanouds een kale ruimte waar een patiënt tot rust kan komen... en zichzelf en anderen geen pijn doet... Wetenschappelijk onderzoek moet aantonen... of de nieuwe isoleercellen bijdragen aan een sneller herstel van patiënten. Vanwege het incident waarbij Wesley Snyder met een laserlampje in zijn ogen werd geschenen... schrijft Dagblad de Pers over de manieren... om een sportwedstrijd vanaf de tribune te beïnvloeden. Zo maken fans in de VS zoveel mogelijk lawaai... om de communicatie tussen spelers te verhinderen. Bij basketbal proberen ze spelers af te leiden... door te gaan zwaaien en te springen. Maar de beste afleider ter wereld is volgens de pers shirtless Bill. Bill was een man van zo'n 130 kilo en hij heeft geen shirt. Hij begint met zijn bierbuikdans op het moment dat basketballers zich proberen te concentreren. Als ze naar me kijken, moeten ze lachen en dan zitten ze in de problemen. Wie lacht, schiet mis. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 ...van de Nederlandse band Soldiers. We gaan nu naar Ivoorkust. Jan-Pieter Oler is medewerker van de Nederlandse ambassade in Ghana... ...maar is nu in het Franse legerkamp in Abidjan in Ivoorkust. Meneer Oler, wij krijgen hier het idee dat de situ situatie steeds meer uh, uit de hand loopt. Hoe zou u de situatie omschrijven? Nou ja, op dit moment uh, sinds uh, half zes vanavond... ...zijn er hevige explosies te horen in het noorden van de stad. En ook waren rookwolken te zien... En volgens zouden er gevechten plaatsvinden in de nabijheid van het presidentiële paleis. In het zakendistrict Plateau, dus dat is ten noorden van de lagune. En het lijkt erop of het uh, verwachte offensief van het leger is begonnen. Om de laatste plek in Abidjan te veroveren waar de voormalige, voormalige president Bakbo nog steeds zit. Ik heb het net gebeld door een Nederlander die er niet ver vandaan woont. En die zijn verhaal deed over de harde klappen die te horen waren in de nabijheid van zijn woning. Is, is er sprake van paniek? Um, er is geen sprake van paniek bij de Nederlanders. Maar je ziet hier op het uh, militaire kamp Kina in het zuiden van de stad. Steeds meer vluchtelingen aankomen. En uh, er zijn op dit moment meer dan 1700 buitenlanders opgevangen op dit. De We lezen ook hier en horen ook dat mensen niet meer naar buiten kunnen om eten en drinken te halen. Ja, dat is, um, dat is eigenlijk ook een hele lastige situatie, maar ook adviseren wij de mensen om toch zoveel mogelijk buiten, binnen te blijven, omdat het buiten gewoon veel te gevaarlijk is. Alleen ik, uh, als er sprake is van een acute levensbedreigende situatie, dan kan er bijvoorbeeld een noodnummer van het Franse leger worden gebeld die dan te hulp komen of uh, ter assistentie uh, met helikopters af en toe aankomen, ja. En hoe gaat dat dan precies in de praktijk? Uh, Normaal blijven mensen thuis en proberen ze zo min mogelijk op straat te geven. Maar als er echt een sprake is van een uh, levensbedreigende situatie, dan is er een noodnummer dat gebeld kan worden. En dat is een noodnummer van het Franse leger hier. En dan uh, wordt er geprobeerd, als men in de nabijheid van de woning kan komen... om mensen te ontzetten uit zo'n benarde situatie. En, nu... en vandaag zijn we, de hele dag, is het Franse leger bezig geweest... om met helikopters mensen vanuit het noorden van de stad... naar het pima kamp te evacueren. En je ziet vaak dat de mensen slechts met een plastic zakje, met wat papieren... en vrij uh, ja, in paniek uh, op het kamp worden afgeleverd. Dus... Het zijn vaak schrijnende toestanden die hebben afgespeeld bij, bij sommigen daar. Ja. Moet ik me voorstellen dat er ook uh, geweld bij gebruikt wordt door de Fransen... op het moment dat ze iemand evacueren? Um, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is, een, het is een hele zware klus ook voor de Fransen. Ik heb enorm veel respect voor de Franse militairen die dit soort missies uitvoeren. Want het is absoluut geen makkelijke taak. En er wordt ook vaak geschoten op de, op de helikopters... die boven bepaalde wijken vliegen. Dus um, maar of er geweld wordt gebruikt, dat durft niet. Nee. U zegt dat de Fransen de hele dag bezig zijn geweest met die uh, evacuaties... en dat het een zware en grote klus is. Zijn ze daar voldoende toe uitgerust? Uh, ik kan u dat niet uh, in alle details vertellen... omdat ik daar niet genoeg kennis van heb. Maar het lijkt erop dat ze heel goed weten wat ze doen... En ook de, de inrichting van het PINA-kamp en de manier waarop bijvoorbeeld vluchtelingen worden opgevangen is erg professioneel. Dus... Maar nogmaals, ik zou willen zeggen dat er op dit moment geen sprake is van een algehele evacuatie. Maar alleen als er een levensbedreigende, acute gebeurtenis plaatsvindt, dan worden mensen opgevangen om uh, naar het kamp te komen. U zei daar straks dat u net een Nederlander had gesproken. Met hoeveel Nederlanders heeft u contact in die voorkust op dit moment? Nou ja, we proberen eigenlijk het aantal Nederlanders... dat op dit moment uh, 36 uh, uh, personen uh, betreft... eigenlijk dagelijks of eens in de zoveel dagen contact uh, te onderhouden. Uh, de Nederlanders maken het naar omstandigheden goed. Iedereen is natuurlijk heel erg moe van, van de crisis en alle ellende... En we hopen natuurlijk ook dat het allemaal snel en goed afloopt. Um, ja, we proberen als Nederlanders dus zoveel mogelijk contact met elkaar te houden en elkaar steun te bieden. En soms zijn dat praktische zaken, maar vaak is het ook gewoon naar elkaars ervaringen luisteren en informatie uitwisselen. Dus we zitten echt allemaal in hetzelfde schuitje en dan is het goed om toch een, ja, wat, wat contact met elkaar te hebben daarover. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um... U zei net, op het moment dat er sprake is van een acute, levensbedreigende situatie... dan kun je opgehaald worden. Maar ik moet u eerlijk zeggen, als ik daar zou zijn... en ik zou de beelden op televisie zien... dan zou ik niet willen wachten totdat ik denk dat ik doodga. Dan zou ik eerder weggehaald willen worden. Dat klopt. Ik denk dat heel veel van de buitenlanders die hier in die Fortis wonen... al heel veel jaar in dit land uh, woonachtig zijn... kennen de situatie goed en zijn ook zeer goed in staat om zelf de afweging te maken. Dus wat dat betreft is het een groep van, van, van mensen die zeer goed weten waar ze mee bezig zijn. Dus ik heb er ook al het vertrouwen in dat men zelf op het juiste moment een goede afweging maakt. Hoeveel Nederlanders willen op dit moment weg uit die voorkust? Uh, gisteren is de eerste Nederlandse familie met militair transport, Frans militair transport, terug naar Frankrijk vertrokken. Uh, er zijn een aantal Nederlanders die uh, terug willen naar Nederland. En dat soms al gepland hadden, als een soort verlotperiode. Maar er is ook een aantal Nederlanders die graag de situatie willen afwachten en nog eventjes hier willen blijven. Dus. Bent u zelf ook bang? Soms is het uh, best wel een uh, lastige situatie waarin zit. Maar ik denk dat het heel menselijk is om soms ook uh, bang te zijn. Maar ja, we proberen toch altijd het uh, hoofd koel cool te houden en de zaak te relateren. En ook vertrouwen hebben in, de, in het valse wegen en uh, de mensen die om je heen zijn. Dus dat is erg belangrijk, ja. Jan-Pieter Oler, hartelijk dank voor uw bijdrage uit Abidjan in Ivoorkust. Oké, okay, dank u wel hoor. Le donne nelle stazioni, le donne, c'è sempre uno che le aspetta E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani E se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse Ma non si voltano più, non si voltano più e certe gonne come aquiloni nelle tempeste scure eleganze da cormorani ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani ma se ne vanno via in compagnia sono già diverse e non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più tutte le donne c'è qualcuno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini e non trova gli occhi ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse ma non si fermano più, non si fermano più Donne Nelle stazioni van Gianmaria Testa. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei is gisteren op het vliegveld van Beijing aangehouden... en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Ai Weiwei ontwierp onder meer het beroemde Vogelneststadion voor de Olympische Spelen... maar laat zich ook steeds vaker kritisch uit over de Chinese regering. Goedenavond, Suan van der Zijp, curator in het Groninger Museum. Goedenavond. En goedenavond, Bettine Vriesekoop, oud-China-correspondent voor NRC. Bettine, hallo. Bettine, ik begin even uh, bij jou. Um, het is niet de eerste keer dat AWW in aanvaring komt met de autoriteiten. Is dit de climax die eraan zat te komen, dat die opgepakt zou worden? Um, ja, hij had dat zelf uh, eigenlijk ook al uh, steeds voorspeld. Uh, en uh, natuurlijk uh, was uh, ja, onlangs uh, uh, bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede... Uh, mocht hij het land al niet verlaten... omdat ze bang waren dat hij naar Oslo zou afreizen. En een maand daarvoor was hij geraakt met de politie... omdat uh, ze zijn studio in uh, Shanghai uh, uh, hadden afgebroken. En uh, daar kwam hij tegen in opstand. Uh, en natuurlijk... Uh, uh, is hij ook al een keer in elkaar geslagen... en uh, heeft uh, zich verwond aan zijn hoofd. Uh, dus uh, ja, dit is natuurlijk uh, uiteraard de climax... want uh, nu is hij ook uh, uh, ja, spoorloos. Mm -hmm. wat, wat doet hij of wat zegt hij precies... wat de Chinese overheid zo irriteert... Nou, hij, uh, ja, hij heeft natuurlijk heel erg veel kritiek op uh, het feit dat uh, er zoveel geld uit wordt gegeven aan bijvoorbeeld uh, grote projecten als uh, de Expo en Olympische Spelen. En hij uh, is gekant natuurlijk tegen de corruptie hè, en, uh, en de groeiende kloof uh, tussen arm en rijk. Uh, en ja, daar heeft hij van alles over te zeggen. Maar hij heeft natuurlijk ook uh, furore gemaakt met zijn campagne tegen de slecht gebouwde huizen of uh, scholen. Uh, tijdens de, de aardbeving hè, uh, in Sichuan. Ja, omdat het verhaal van de overheid was dat uh, veel scholen waren ingestort. omdat ze, dat ze daar niets aan konden doen. Maar hij zei dat het had te maken met corruptie, waardoor bouwregels niet waren nageleefd, ja. als ik het goed zeg hoor. Ja, ik weet niet klopt. Ja. Ja. Ja. Maar je zei net, uh, hij heeft veel kritiek op het geld dat uitgegeven wordt bij de Olympische Spelen. Dat is toch een beetje ironisch, want hij heeft zelf meegewerkt, of hij is on de ontwerper van het vogelneststadion, waar zoveel geld in is gepompt? Ja, dat is natuurlijk een, een punt van kritiek hè, die geleverd kan worden op uh, IWW. Omdat hij natuurlijk zelf inderdaad uh, heel enthousiast uh, dat, uh, dat prachtige vogelnest heeft ontworpen. en vervolgens zich heeft teruggetrokken. en ook uh, kritiek uit op uh, de manier waarop de, de Olympische Spelen misbruikt zijn. Uh, voor uh, de communistische partij in feite. Maar ja, goed, hij heeft daar zijn reden voor. Want hij zegt dat uh, uiteindelijk uh, dat het allemaal ja, niet zo is gegaan. Zoals als hij uh, het, het ja, bedoeld had. En ja, dat die spelen inderdaad steeds meer misbruikt werden als uh, propaganda. En ja. Uh, veel mensen begrijpen dat niet. Uh, maar AIWW is ook een tamelijk vreemde figuur. Ik heb hem zelf uh, twee tot net drie, zelfs drie keer gesproken. En ik ben ook uh, drie keer in zijn huis geweest. Uh, ja, in, in de buitenwijken van Peking, waar, waar ook zijn atelier is. Ja, en dan tref je ook zo'n man aan waar je eigenlijk, uh, nauwelijks, uh, ja, die je nauwelijks kan volgen. Ik bedoel, als je geluk hebt, dan wilde je te woord staan. Maar als je geen geluk hebt, dan uh, negeert hij. Of dan begint hij opeens heel vreemd te doen. Of hij zit gewoon tien minuten te zwijgen en geeft geen. Een antwoord op je vraag. Nou ja, dat, uh, dat soort trekjes hebben misschien meer kunstenaars. Ja, maar ja. Zou, je, nou. zou je hem wel als een uh, klassieke dissident omschrijven dan, als ik je zo hoor? Nee, het is natuurlijk geen uh, klassieke dissident, want hij is natuurlijk van alles. Uh, hij is uh, kunstenaar, hij is architect. Uh, hij is uh, nou ja, dissident, hij is schrijver. Uh, van alles en nog wat, natuurlijk. Uh, maar wat doet hij niet, zeg maar, wat een echte dissident. In, in de opvatting die we doorgaans hebben, van wat een dissident doet, wat doet hij dan niet? Wat ze wel doen, normaal gesproken? Nou ja, hij staat niet bekend als alleen een dissident. Hij is ook kunstenaar en hij verkoopt natuurlijk ook zijn kunst. En dat is natuurlijk ook de kritiek die op hem geleverd kan worden. En die hij ook steeds moet pareren. Want door, door zijn uh, dissidentenuitlatingen uh, verdient hij, of uh, krijgt hij natuurlijk veel meer bekendheid in de wereld. En daardoor verdient hij natuurlijk ook weer meer aan zijn kunst. En sommige mensen hebben daar kritiek op. Mm -hmm. En uh, ja, maar hij pareert die kritiek door te zeggen. Nou ja, dat hij een voorbeeld wil stellen voor de, voor de jeugd. En dat hij zelf niet zo geïnteresseerd is in, uh, in, in, ja, in, in bezit. Um, en ja, dat, dat in feite uh, zijn, zijn acties dus echt uh, bedoeld zijn om China vooruit te helpen. Ja, hogere idealen. Uh, Suan van der Zijp, u heeft met hem samengewerkt als curator ja. voor een expositie in het Groninger Museum. Uh, Bettine Friesekoop zijn net soms niet te volgen, die man. Wat is het volgens u voor een man? <laughs> Ja, hij, uh, hij praat bijvoorbeeld wel Engels en Bettine Frisco praat volgens mij ook Chinees. Maar uh, um, ja, hij praat ook best wel zacht en uh, hij is inderdaad niet altijd extreem makkelijk te volgen, maar je moet er even in komen, zeg maar. Um, uh, de hele westerse wereld valt er nu over dat hij verdwenen is en zo, dus we kunnen wel stellen dat hij een beroemde kunstenaar is. Maar volgens uw expertise, behoort hij echt tot de wereldtop? Uh, ja, ik reken hem daar wel toe, absoluut. Ja, hij behoort echt wat mij betreft tot het selecte gezelschap popkunstenaars uh, op dit moment, ja. Wat is het meest, uh, voor iedereen die zijn werk niet kent... ik denk dat de meesten wel de vogelnest hebben gezien... maar wat is het meest indrukwekkende volgens u wat hij gemaakt heeft? Uh, nou, er zijn heel veel dingen, maar wat voor heel veel mensen heel veel indruk heeft gemaakt... is denk ik uh, recent in de Tate uh, Modern in uh, Londen was dit afgelopen jaar trouwens nu nog steeds te zien, uh, zijn de sunflower seeds. En dat zijn geloof ik 100 miljoen kleine keramische sculpturen... in de vorm van een zonnebloempitje, allemaal handgeschilderd. En waar staat het voor? Misschien klinkt dit een beetje cynisch van mij, maar ik <laughs> het wel weten. Even kijken, het is dus volgens mij, zover ik het weet, uh, vertelde hij dat het een symbool is voor... Uh, voor, voor een object, voor een dingetje wat alle Chinezen kennen. En dan gaat het heel erg over de massaliteit en over eh, nou ja, zeg maar de ma massaliteit tegenover het, het individuele, tegen de, tegenover het individu. Dus het individuele zaadje in dit geval, zeg maar. Ja. Ziet u hem meer als de, als kunstenaar of als activist? Uh, nou, ik zag hem in het begin natuurlijk veel meer als kunstenaar, maar hij heeft zich uh, behoorlijk uh, ontpopt ook als activist. Hij was natuurlijk altijd al heel kritisch en zijn werk kan wel als politiek bestempeld worden. Maar tegelijkertijd gaat het ook heel erg over ja, zeg maar, kunstdingen. Het is een conceptuele kunstenaar, een ontzettend... Uh, en we gaan ook met vakmanschappen en een soort liefde voor materialiteit of gaat over heden en verleden. Maar ja, hij is absoluut ook heel kritisch. En de laatste jaren, zeker na die aardbeving in Sichuan, is hij absoluut uh, ook een activist eigenlijk. Komt dat uh, politieke engagement ook in zijn werk steeds meer naar voren de laatste tijd? Ja, het zit te denken. Um... Ja, maar wel subtieler. En dat is het altijd al geweest. Of ook trouwens wel minder subtiel. In 1995 heeft hij bijvoorbeeld een serie gemaakt. Of die loopt nog steeds door. Dat hij zeg maar uh, grote uh, uh, symbolen van macht. Zoals de Eiffeltoren, het Witte Huis, het uh, Tiananmenplein. portretteert met zijn vinger. met zijn opgestoken middelvinger daarvoor. Dus, en dat noemt hij dan een study of perspective. We willen naar de beetje klassieke perspectiefstudies die iedereen moet doen op de kunstacademie. Dus daarin, ja, daarin is hij toen al heel onverholen in zijn kritiek wezen. Uh, Bettina Frieskoop, wat is een status als kunstenaar in, in China? Want hier uh, lopen ze ermee weg, maar daar... Um, nou kijk, uh, hij is uh, als kunstenaar vrij bekend. En dat komt uh, ook natuurlijk door zijn vader Ai Qing. Uh, die, die, uh, ja, die dichter was en die ook van, met name ook bij de oudere generatie zeer bekend is. En in tegenstelling tot, uh, tot uh, bijvoorbeeld Liu Xiaobo... is zij gewoon veel bekender natuurlijk in China. En daardoor heeft hij ook gemeend ook veel meer te kunnen uitrichten... en veel meer zich te kunnen permitteren. Om juist vanwege die naam ook van zijn vader... die natuurlijk twintig jaar naar een kamp in Xinjiang in het westen van China is gestuurd... en daar twintig jaar wc's heeft moeten schoonmaken. Wat natuurlijk een grote vernedering is voor zo'n groot kunstenaar. En ja, dat, is, dat drijft hem nog steeds, denk ik. Maar hoe, hoe zou dat betekenen dat, dat hij meer status heeft... en dat hij daar makkelijker mee weg kan komen met dat soort opmerkingen? Of je zou ook kunnen zeggen, hij heeft in de praktijk gezien... hoe verschrikkelijk dat is en waagt zich daar niet aan. Nou, kijk, want uh, hij, toen zijn vader overleed, want hij heeft natuurlijk een tijd in, uh, in, uh, in de Verenigde Staten gestudeerd en, uh, en ook gewerkt. En toen hij terugkwam uh, omdat zijn vader op sterven lag, uh, toen heeft hij aan zijn vader, of tenminste zijn vader, zei je komt nu thuis. En thuis komen betekent dat je al gewoon alles mag zeggen. En daar moet je ook aan houden. En dat, dat, nou, dat, dat, heeft, dat heeft hij gezworen. En hij is niet van plan om zijn mond te houden. En hij heeft ook gezegd van, zolang er geen democratie is, ben ik ook niet van plan om te sterven. Uh, dus uh, ja, uh, vast of niet, hij, hij zal toch door blijven gaan. Ja. Suan van der Zijp, um, je zou ook kunnen zeggen dat er een zekere spanning zit tussen de uh, reputatie en, en de roem en de wil om succes te hebben als kunstenaar en je activiteit als dissident, dat die elkaar versterken, wat Bettine ook eerder schetste, mm -hmm. dat daar ook kritiek op is. Uh, zie je dat ook zo of niet? Uh, maar wat bedoel je, dat er spanning is tussen zijn nou, kunstenaarschap... Dat het je uh, niet groen? slecht uitkomt als kunstenaar om wereldroem te vergaren als dissident... die nu bijvoorbeeld ook oh, opgesloten okay, ja, is. Ja, ja dat dat ook uh, geld in een laadje brengt, zeg maar. Nou ja, om, dat klinkt heel... Uh, ja. Zo cynisch bedoel ik het niet... maar dat <laughs> versterkt natuurlijk wel een zekere positie die je hebt. Ja, absoluut. Dat is ook zo. Maar ik denk toch niet dat het voor hem een uh, marketingstrategie uh, is. Sorry, dat hoorde ik even niet? Ik, ja, dat, dat is natuurlijk zo. Dat, dat, dat, dat versterkt zeg maar, het... Dat zou het positieve imago als kunstenaar kunnen versterken. Maar ik geloof niet dat dit van hem een truc of een marketingstrategie is om uh, zijn eigen kunst beter te verkopen. Doet uh, u niet twijfelen aan zijn oprechtheid? Nee, ik twijfel er absoluut niet aan. Nee, Bettina? Nou, twijfelen. Maar goed, je, je, ik denk dat je dat gewoon kritisch moet bekijken. En, en, en ter discussie moet stellen. En dat doen journalisten gelukkig ook. Want uh, uh, dat moet gewoon. En uh, hij ontkent dat zelf allemaal. Maar ja, ik, volgens mij, ik, ik had zelf, uh, toen ik daar zat... dacht ik ook van ja, uh, ik vond het soms ook een beetje opportunistisch. Uh, hoe, uh, hoe hij het hoek kwam. En hij uh, sprak zich ook vaak tegen. En ja, ik dacht, uh, je, je, moet, je moet altijd kritisch. Blijven. Dat lijkt me altijd een goed voornemen. Bettine Vriesenkoop en Suan van der Zijp, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Graag gedaan. It's a I'm watching airplanes sailing by Under the shade of a fruit tree I'm singing songs to bumblebees And they applaud with tiny wings Into a daydream I fall in and out Like a feather on a cloud Miles away into my own holiday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 Sumblebees and Me van Gregory Page. Van de Russische schrijver Tolstoy heeft iedereen wel eens gehoord... en misschien ook wel werk van hem gelezen. Wat veel minder mensen weten is dat Tolstoy ook docent is geweest... op een schooltje dat hij bij zichzelf thuis had opgericht. Goedenavond, Dolf Koonstam, ontwikkelingspsycholoog... en Tolstoy-liefhebber, mag ik er zeker wel bij zeggen. Ja. Uh, meneer Koonstam, voor iedereen die misschien even een klein hiëatje heeft... in zijn algemene kennis, kunnen we even kort... Uh, schetsen wie Tolstoy ook alweer was en waarom het zo'n literaire reus is? Uh, eigenlijk is hij uh, bekend bij de meeste mensen... vanwege zijn twee grote boeken, uh, Oorlog en Vrede. Wat, daar kent in ieder geval iedereen de titel van. Ze zullen het niet allemaal, het is een heel dik boek, niet allemaal gelezen hebben. En de roman Anna Karenina... Ja, dat ook natuurlijk ook vele malen verfilmd. Dus men kent hem eigenlijk aan die twee boeken. En aan het feit dat hij later in zijn leven uh, verwoed pacifist en anarchist is geweest. En grote invloed heeft gehad op de Russische politiek. En met zijn bezwaren tegen, de Tsar, tegen het tsaristisch regime en tegen de orthodoxe kerk. En hij was dus ook docent. Dat is een kant die we van hem eigenlijk helemaal niet kennen. Nee, Kijk, deze dingen van die romans en die latere... dat speelt allemaal in zijn latere leven eigenlijk. Of althans nadat hij, nadat hij uh, zeg maar, 35 was. En uh, in die periode daarvoor, daar weet men in het algemeen veel minder van. En heel weinig weet men van het feit dat hij die eerst, dat eerste schooltje... want hij heeft het later nog een keer gedaan, drie jaar lang die kinderen heeft willen... Alfabetiseren. Hoe oud was hij toen hij dat eerste schooltje oprichtte? Uh, 31. Eigenlijk had hij daarvoor ook nog een jaar iets geprobeerd, maar toen was hij pas 20. Maar dit was het meer serieuze werk. Toen was hij 31 toen hij daarmee begon. En u zei hij wilde kinderen alfabetiseren. Wat was zijn hoofddoel met dat school? Uh, hij, hij was dus landeigenaar, hè, graaf Tolstoj, En hij had heel veel lijfeigenen, die waren net vrijgemaakt... Maar de kinderen van die lijfeigenen waren totaal analfabeet. En hij voelde zich in die jaren eigenlijk schuldig... over het, over het wilde leven dat hij tot die tijd geleid had. Het hij was... rijke, uh, vorstelijke leven wat hij als Russische adel had ja, geleid. Ja, ja. maar ja. ook als, als soldaat, als officier in het leger. En, en, maar hij pokerde en hij, hij had de helft van zijn landgoed verspeeld. En, en hij was, hij was uh, verzot op op seks en op sporten. en op hè, dus, dus hij vond dat hij, dat hij een nuttiger rol moest een gaan vervullen. Een soort boetedoening. Uh, jawel, ja, zo voelde hij dat. Nou ja, hij was ook bevlogen met het idee... dat hij die kinderen wilde leren lezen en schrijven en rekenen. En hij vond dat dat ook de toekomst van het Russische volk moest zijn. En dat was specifiek dus gericht op de kinderen... van zijn voormalige lijfeigenen? Dus ja. moeten uh, ja, lower class kinderen zijn. Ja, dat boeren. Boer, de, o, de zelf analfabete ouders van die, van die kinderen. Al die boeren en boerinnen hadden ook nooit leren schrijven. En dan ook nog wel kinderen van middenstanders uit de verdere omgeving. Uit de dorpen, in de omgeving van dat landgoed van Tolstoy. Ja, nou is er één leerling van Tolstoy geweest. Uh, die zijn ervaringen uh, uit de klas bij Tolstoy heeft opgeschreven. En die herinneringen heeft u vertaald. Um, dat geeft ook wel een ander beeld, denk ik, van de schrijver. Um, het geeft een heel ander beeld van de schrijver... dan wat men gewoonlijk weet. Kijk, Tosso heeft zelf over die schooltijd ook veel geschreven. En die teksten die zijn bekender. Uh, maar daar komt toch niet zo de man uit naar voren als door dit kind. De, deze Vasily Morozov, die in de boeken van... Tolstoy zelf, Vetschka of Vashka heet, als Vaska Vashka als koosnaamtje. Van... Was het een lieveling van Tolstoy? Ja, het was een lieveling van Tolstoy, dat, dat is absoluut zeker. Hij, hij hield van dat joch, ook omdat dat joch hij was, toch, zodra hij had leren lezen en schrijven, een heel begaafd schrijvertje bleek te worden. En hij hield van hem, die liefde was zeker wederzijds. En dat heeft hij opgeschreven op latere leeftijd, heb ik begrepen. Ja. Dus niet toen het vers was, maar eigenlijk toen hij als oudere man ja. terugblikte op zijn tijd bij... Uh... Ja, dat is ook zo. Eigenlijk heeft na die drie jaar op school bij Tolstoy, wat voor hem de levensjaren van, van Ever zijn geweest... heeft Tolstoy hem eigenlijk nou ja, laten vallen, kan je zeggen. Tolstoy uh, is toen getrouwd. Hij is getrouwd, hij wilde dat gezin stichten. Hij wilde ook rust om weer te gaan schrijven. Hij is toen Oorlog en Vrede gaan schrijven. En toen heeft hij dat schooltje eigenlijk weggedaan. Later is hij er weer op teruggekomen. Maar heeft die jongens eh, min of meer laten, laten zwemmen. En ook deze, Basili, he, heeft hij aan zijn lot overgelaten. En die is dus een. Ja, die is gewoon uh, een vrachtrijer geworden. Chauffeur op een. Uh, hoe heet het? De koetsier op een. Maar op dat klinkt en ontzettend. Hard voor iemand die vanuit een ideologische overweging een school begint, die zo van dat kind houdt of van die kinderen, van het een op het andere moment om je eigen rustige leven ja, in je kind ja. te zitten. Ja, dat, dat is ook en dat is ook een van, de, een van de raadsels, zou je kunnen zeggen. Mijn vrouw bijvoorbeeld is daar erg boos over. op, <lacht> uh, op Mijn moeder zou er ook erg boos over zijn. <lacht> maar uh, een ander die ik vandaag uh, daarover sprak, die zei: ja, maar. Hij had die kinderen meer geleerd dan ze op welke school ook in die buurt geleerd hadden. Hij vond dat ze nu maar zelfstandig hun weg moesten zoeken. Nu waren die jongens 15, 16 jaar. Mm -hmm. En dat was natuurlijk ook, dat was ook de gewoonte. Hè? Die kinderen die werkten zomers trouwens ook voortdurend op het land. Ja, en konden alleen ouders. in de wintermaanden en in, de, in het voorjaar bij hem op school zitten. Ja. Wat is de meest persoonlijke herinnering die deze oud-leerling heeft opgetekend over Tolstoy? Um, Oh, dat is moeilijk, want hij beschrijft het allemaal zo heel erg levendig. Nou ja, het meest persoonlijk, wat ook verder nergens beschreven... staat ook niet bij Tolstoy zelf... is als Tolstoy op reis gaat om te kuren bij de Bashkieren in Zuid-Rusland... op zure paardenmelk, oh, dronken heerlijk. ze. Dat is om, dat wat ze dachten, en dat denken ze nog steeds... dat dat heel goed is tegen de TBC. En Tolstoj was bang TBC te krijgen. En dan... Uh, neemt hij twee leerlingen met hem mee op die reis en een bediende. Zijn geliefde bediende neemt hij mee en twee jongens. En daar is Vasily ook. En die beschrijft dus die reis in, in geuren en kleuren... en in heel gedetailleerde dingen. En dan is er een nacht dat, dat ze zo ontzettend heet... En ze liggen in die tenten op de steppen in Zuid-Rusland. Daar slapen ze. En dan wordt het ook s'nachts waanzinnig heet in die tenten. En ze transpireren en Tolstoy heeft last van de vlooien... en van, weet ik wat, allemaal in zijn, in zijn slaapzak. Of in die. En dan zegt Tolstoy, jongens, dit is te warm... We we gaan naar buiten, we gaan in de, een frisse lucht. Hè. Dan gaan ze lopen naar buiten en dan zegt Tolstoy... jongens, doe je kleren maar uit, want dan koel je veel beter af. En dan is uh, die twee jongens, die doen dat, die lopen daar dus naakt langs naast Tolstoy en vragen dan Tolstoy... zeggen tegen Tolstoy, je moet ook je kleren uitdoen. En dat doet hij dus met zijn hemd wel... maar hij, hij wil dus niet zijn, zijn broekje <laughs> uittrekken. Zijn broek. En dan komt er in de schemer, als er dus het wordt licht... in de en dan, en dan komt er een Baskierse boer... die onderweg is naar de Merries om, om ze te melken. Die komt in dat schemerdonker, ziet hij daar een man in het wit een lange man in wit met twee eh, kleine witte gestalten naast hem in de mist opdoemen. En die man die schrikt ze voor een rotje. Oh, natuurlijk, natuurlijk eh? een soort geesten, spoken ja, die uit ja. de steppen komen. Dat, eh, het boek is al in 1917 uh, uitgekomen, maar totaal vergeten. Ja. Waarom is het zo lang onbekend gebleven? Waar moest u dat herontdekken? Uh, dat weet ik niet. Het is wel in 17 is het in een Duits-Zwitserse vertaling verschenen, in een uh, ja, in Gotisch schrift. Ik heb hier een paar, paar bladzijden bij me. Dan uh, begrijp ik waarom het onbekend is gebleven ja, als ik dit zo zie. Goed. <laughs> Moeilijk te lezen. En, uh, maar ik kwam erachter dat het dat, dat, dat boekje er nog moest zijn. Ik heb het van een antiquaire uit Zwitserland ook gekregen. En ben toen gaan vertalen op basis van die Duitse tekst. En toen was er een, een vriend van ons, een slavist, die zei, dat kan niet goed zijn. Die Duitsers kunnen geen goed Russisch vertalen. Zeker toen niet. Dat kan niet goed zijn. En hij weigerde om verder mee te werken... totdat ik het Russisch origineel gevonden zou hebben. En dat heb ik, dat ligt hier... dat heb ik uh, van het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg. Die hebben me geweldig geholpen door dat te vinden... In de Nationale Bibliotheek in Sint-Petersburg. Ja, dat u terug kon naar de, naar de Echte Bron. Ja. Tot slot nog eventjes. Had u graag les van Tolstoy gehad? Zelf? Ja, ja, ja, absoluut. Het was een vrije school en ik had me er geweldig op mijn gemak gevoeld. Het was, ge ja, oh, meteen. Ik zou zo weer terug willen. <laughs> terug in de tijd. Hartelijk dank, Dolf Koonstam. Het is 5 voor 12. And those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Yes, we can. Thank you, South Carolina. I love you. Yes, we can. Mede dankzij deze kreet won Barack Obama de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2008. En vandaag lanceerde hij zijn herverkiezingscampagne. Het lukt hem natuurlijk nooit om een nog betere slogan te bedenken. Maar hier bij het oog gaan we het toch proberen. Om te beginnen met Amerika-deskundige Maarten van Rossum. Meneer van Rossum, uh, welke slogan heeft u bedacht voor Obama? Yes, indeed we did. En waarom? Omdat hij een aantal dingen tot stand heeft gebracht... die als zeer opmerkelijk moeten worden gezien... In het bijzonder natuurlijk de hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg. Die is nog niet perfect, dat zal niemand beweren. Maar het feit dat die geslaagd is in in ieder geval een partiële hervorming is al een godswonder. Want in feite wordt er al decennia aan een dergelijke hervorming gewerkt. En het werd min of meer onmogelijk geacht en hij heeft het toch voor elkaar gekregen. En je kunt ook nog denken aan nieuwe regelgeving voor financiële instituten en financiële markten. Je kunt denken aan de van financiële consumenten. Er is een, een enorme hoeveelheid nieuwe wetgeving geproduceerd... die in feite al voldoende zou zijn voor Obama om te zeggen... nou, uh, ik heb in vier jaar meer tot stand gebracht dan, uh, laten we zeggen, Clinton in acht jaar. Mm -hmm. Maar het klinkt dus, ook wel een beetje zelfgenoegzaam, hè? Yes, indeed, we did. Nou, ik vind dat hij wel een zeker recht heeft op zelfgenoegzaamheid. Zeker gezien het feit dat hij in de afgelopen jaren te maken heeft gehad met een totaal nihilistische, wat mij betreft volkomen geschifte oppositie in de vorm van de republikeinen. Die bij vrijwel al deze wetgeving massaal, compleet, zonder enige uitzondering tegen hebben gestemd, waaruit nog eens blijkt wat een verbijsterende kortzichtigheid bezit heeft genomen van de Amerikaanse Republikeinse Partij. Helder, glashelder. Poging nummer twee aan de telefoon Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal, Willem Post. Willem Post, welke slogan heeft u bedacht voor Obama? Ja, dat, is, dat is een kleine variatie. Ik zou zeggen, yes we do. Ja, dat kies ik voor de tegenwoordige tijd, omdat uh, ja, Obama eigenlijk graag een beweging uh, op gang uh, brengt. En nou, dat is gelukt en dat moet doorgaan. En ja, Maarten heeft het over het binnenland. Laat ik het even over het uh, buitenlands, uh, beleid hebben. Ja, ook er was natuurlijk heel veel hoop op verandering. Hè. Bush presenteerde Amerika als het Nieuwe Romeinse Rijk en unilateraal en nou ja, de verkeerde oorlog in, in Irak. En ondanks alle uh, ingewikkelde problemen die dat met zich meebrengt, kun je toch wel zeggen. Kijk nu eens ook naar de laatste tijd, Obama die notabene echt aan de VN-veiligheidsraad om toestemming vraagt. En zelfs de, in zekere zin toch de Arabische Liga ook om toestemming vraagt. En die, dat vind ik ook wel uniek, durft te zeggen, ja, er zijn toch eigenlijk grenzen aan de macht van Amerika. Dit is een president die de wereld begrijpt en, ja, en die daar ook echt naar gehandeld heeft, vind ik al in de afgelopen tijd. Dus... Daar past wel zo'n slogan bij. Als je kijkt naar de binnenlandse en buitenlandse politiek, ja, dan heeft hij toch een vrij korte tijd een aantal zaken echt gedaan. En daar gaat hij mee door, dus ja, nogmaals, ik zou zeggen yes, we Yes, we do. Tot slot Boris Dietrich, oud politicus van D66 en tegenwoordig werkzaam voor mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Uh, hij volgde destijds speciaal voor het oog de campagne van Obama en de Democratische Partij. Boris Dietrich, u kunt vast wel over yes, indeed we did en yes, we do heen. Wat heeft u bedacht? <laughs> nou, het is een variatie daarop. Het is yes, we will succeed. En uh, ik ben het uh, ermee eens dat je nooit uh, moet bogen op wat je in het verleden bereikt hebt. Dus wat Maarten zegt, van hij heeft dit en dit en dit uh, bewerkstellig, dat is allemaal mooi en aardig. Maar daarmee krijg je kiezers echt niet uit de stoel. Dus je moet ze altijd een, ja, iets voorhouden van dit gaan we doen, dit gaan we bereiken. En uh, met yes we'll succeed uh, kan hij zeggen van nou ja, ik ben vier jaar aan de macht geweest. Uh, dat is nog veel te kort geweest. Dus steun mij om mijn karwei af te maken om lubbers uit het verleden aan te halen. En dan zal hij zeggen I want to get the job done. Dus steun mij. En dan gaan we uit Afghanistan weg. Dan gaan we die belastingen nou eens echt hervormen. Dan gaan we allerlei dingen doen uh, om de economie weer uh, helemaal op de rails te zetten. Misschien zelfs het homo invoeren En op zo'n manier weet je toch weer een heleboel jonge mensen aan te trekken die denken, oké, okay, hij heeft al weliswaar vier jaar in Washington gezeten en maakt al deel uit van het establishment. Maar toch, ik, ik vertrouw die man wel, ik geloof hem wel, laat ik hem toch maar een kans geven. Goed, Boris Dietrich, Maarten van Rossum en Willem Post, hartelijk dank. En wie weet heeft Obama geluisterd en doet hij er nog iets mee. Dit was het oog voor maandag 4 april. Morgen bij het Oog, mijn collega Mieke van der Wijn. En zometeen in Casa Luna ontvangt Klaas St. Peter Lobbezo. Over precies een jaar opent de Wereldtuinbouw-tentoonstelling... Floriade in Venlo. Lobbezo is verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van het park. Straks een gesprek, gesprek over de nieuwste trends op het gebied van duurzaamheid... en het belang van de slogan Afval is voedsel. im nou steen. Dit is Radio 1.